Geluidsfragment uit het college van Maarten van Rossum over de Koude Oorlog. Wanneer begint de Koude Oorlog? Dat is niet met precisie te zeggen. Ik zou zeggen ergens tussen de zomer van 1945... En de zomer van 1947, tussen die twee momenten, verschuift geleidelijk aan de verhouding tussen die twee grote voormalige, op den duur voormalige, bondgenoten. Tot wanneer heeft de Koude Oorlog geduurd? Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Daar kun je beter een, een, een betere periode nemen dan een specifiek moment, hoewel er hele aardige specifieke momenten zijn. Maar ik zou zeggen, de Koude Oorlog houdt op ergens tussen december 87 als het INF-akkoord getekend wordt, en december 91 als... ...op de laatste dag geloof ik van die maand de rode vlag boven het Kremlin wordt gestreken en de Sovjet-Unie... ...zonder dat we daar op enige wijze rouwige over hoeven te zijn in de mist van de geschiedenis verdwijnt. Dit alles betekent dus dat ik nu ga beginnen in 1945 en u weet de Duitsers noemen heel begrijpelijk vanuit hun perspectief 1945 stonden nu... Maar feitelijk was 45 ook in allerlei andere opzichten stoende nul. Voor het Europese statensysteem bijvoorbeeld was 45 stoende nul. Het oude Europese statensysteem was bezweken aan het feit dat Duitsland tweemaal had geprobeerd om in dat systeem de hegemonie te verwerven. Laat u verder niks wijs maken door andere historici. Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog zijn wel bewust door de Duitsers veroorzaakt met het doel om de dominante Europese mogendheid te worden. Bij de tweede vinden we dat allemaal. Maar bij de eerste is daar nogal discussie over... die eigenlijk nergens goed voor is, wat mij betreft. Maar u weet dat als ik het zeg... dan wil het nog niet per se ook de van onze lieve heer... geopenbaarde waarheid zijn. Ik denk dat zelf wel... maar ik ben niet geneigd om u te dwingen dat ook te denken. Dat zou ik ook wel willen... maar daar heb ik weer de gelegenheid niet voor. Jammer genoeg...